De brand in een opslaghal in Friese Veen is geblust. Rond acht uur na bijna tien uur blussen kon de brand weer indrukken. Het pand dat werd gebruikt als opslag voor een webwinkel is volledig uitgebrand. Er zijn geen gewonden, door de brand wel, zijn wel asbestdeeltjes neergedwarreld. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt die deeltjes op.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 Ontdek het op office365.nl NOS, NOS, Langs de lijn, met Jeroen Stomhorst Zo klonk de Gelderdom voor het begin van de wedstrijd Vitesse-Utrecht. Applaus en gezang voor de overleden Theo Bos. Goedenavond en welkom bij langs de lijn. Zometeen staan we uitgebreid stil bij het overlijden van Mr. Vitesse. Doen we onder andere met Theo Jansen. Bij de wereldbeekwedstrijd in Erfurt schaatste Bob de Jong een ijzersterke 10 kilometer. In een duel versloeg hij ploeggenoot Jorrit Bergsma. Precies zoals Jong had verwacht. Nu had ik zoveel vertrouwen, uh, ja, de hele week had ik altijd van uh, hij rijdt wel lekker en hij rijdt wel hard. Maar van het weekend rijd ik in ieder geval harder. En we blikken vooruit op de topper Twente-Ajax, twee ploegen die een rotweek achter de rug hebben. Coach Frank de Boer weet waar het aan schort bij Ajax. Om dan maar een kruiftermer in te gooien. Als je wilt scoren moet je wel tussen de palen mikken. Een waarheid als een koe. Er is gescoord in de Gelderdom vanavond. Richard van der Made, jij keek naar Vitesse Utrecht op de dag eigenlijk, de dag na het overlijden van Theo Bos. Hoe het zo ongelooflijk kan samenkomen eigenlijk. Hoe was de sfeer daar bij jou in de Gelderdom, Richard van der Made? Ja, het was heel emotioneel. Dat was aan alle kanten eigenlijk voelbaar op het moment dat je hier het stadion komt binnenlopen. Heel anders dan andere avonden. Logisch natuurlijk ook. Indrukwekkend op de tribunes. Hij kreeg het eerbetoon, Theo Bos, dat hij als boegbeeld verdiende. De supporters stonden uitgebreid stil vanavond in de wedstrijd tegen FC Utrecht bij zijn overlijden. Dat gebeurde voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, maar ook na de wedstrijd nog. Het publiek bleef eigenlijk maar klappen en zijn naam scanderen En dat zorgde natuurlijk voor heel veel ja. emoties, ook bij de mensen hier op de tribunes. Heeft het ook de wedstrijd nog beïnvloed tussen aanstekens? Nou, ik vond het een beetje een lauwe wedstrijd. Vitesse heeft steeds vooraf gezegd... we voetballen vooral voor Theo Bos en niet tegen FC Utrecht. Ik vond Utrecht... Tegenvallen. Vitesse was goed bij de les, speelde geconcentreerd... kreeg ook de meeste kansen en won verdiend door een vroeg doelpunt... al van Mike Havenaar in de eerste helft. En ook een mooie trefferandje buitenspel, dat wel, van Wilfried Boni. Zijn 23e alweer van dit seizoen. En de conclusie is dus dat Vitesse een concurrent afschudt voorlopig. FC Utrecht, zes punten is nu het verschil tussen deze twee ploegen. En dat Vitesse gewoon heel knap blijft meedoen. En toch wel de verrassing blijft van dit... Dit seizoen. En volgende week is een hele, hele interessante en belangrijke wedstrijd. Want dan gaat Vitesse op bezoek bij FC Twente in Enschede. En Vitesse is echt op het moment goed in vorm. Want uit de laatste drie wedstrijden werden gewoon negen punten behaald. En Boni is erbij tot het einde van het seizoen. Ook belangrijk. Absoluut. De fans hebben opgelucht adem gehaald. Twee dagen geleden, toen definitief bekend werd dat Boni niet door een Russische club werd gekocht. En dat hij dus minimaal tot het eind van dit seizoen voor Vitesse blijft voetballen. En ik denk dat hij er nog wel een paar inschiet. Ja, want hij laat zich niet van de wijs brengen, hè? Zo leek van, bleek vandaag ook weer. Het is een coole kikker. Het is ook heel mooi om te zien hoe hij al voor een wedstrijd bijvoorbeeld hier het veld uh, oploopt. Dan is er uh, ja, dat is ongeveer anderhalf uur voor aanvang van uh, de wedstrijd. En dan gaat hij heel geconcentreerd, loopt hij naar beide goals, zit hij helemaal in een soort trance. Het zijn bepaalde rituelen, maakt hij stapjes vanaf uh, de elf meter naar de goal, be, in, inspecteert hij de netten. Kortom, die man die, ja, die, die, die leeft op doelpunten en die is inderdaad niet uh, van de wijs te brengen en niet stuk te krijgen. Oké okay, Richard, we komen later bij je terug uh, met de uh, nabeschouwingen van die wedstrijd. Interviews natuurlijk uit de Gelderdom En uiteraard komen we zo direct ook terug op het overlijden van Theo Bos. Nu eerst atletiek. Nog geen Nederlandse successen op dag 1 van de Europese kampioenschappen atletiek indoor in uh, Zweden. Spannend was het vooral op de vijfkamp. Zowel Ramona Franse als Nadine Broersen was in de race voor het podium. Fransen kwam het dichtstbij met een vierde plaats. En Stefan Verrij sprak met haar. Ramona Fransen, een rare ontknoping van een bizarre vijfkamp, denk ik. Ja, klopt. De hele vijfkamp was inderdaad bizar. En de, de 800 meter was uh, zwaar. Maar ja, ik had, ik had echt nog een kans. En ik ging ervoor... Uh, misschien was het niet helemaal de goede tactiek. Maar ik heb er echt voor gevochten en alles gegeven. En ik ben heel blij met mijn vierde plaats. Maar daar moest je nog even heel lang op wachten. Ja, klopt. Uh, ik hoorde opeens dat er uh, Disqualified achter mijn naam stond... Dus uh, toen schrok ik natuurlijk behoorlijk. En uh, ja, wachten, wachten. Vervolgens uh, kreeg ik toch door dat ik vierde was. Was dat een foutje dan? Of, uh, hoe, hoe kan dat? Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Nee. Beschrijf de meerkampist vanaf het begin, vanaf uh, die hoorde die geweldig ging. Ja, de hoorde was echt fantastisch. Het uh, voelde met de warming-up al heel erg goed. Uh, ik wist dat als ik een goede start zou hebben, goed bij de eerste hoorde, dat ik wel een kans zou maken om de serie te winnen. En dat lukte. En uh, ik trok wel me goed door, maar mijn finish was niet, niet super scherp. Uh, anders had ik uh, wel echt eerste geworden, nu waren we gedeeld eerste. Maar Dik BR 843. Uh, super blij mee. En daarna ga je hoog springen. Uh, ja, heb je niet heel erg veel op kunnen trainen vanwege blessures. Deze hoogte in 81, wat, ja, wat betekent dat? Nou, de hele wedstrijd betekende heel veel, omdat ik eigenlijk vanaf het begin af aan heel lekker sprong. Ik zat gelijk goed in de wedstrijd en uh, ja, ik kreeg steeds meer vertrouwen. in Het idee dat ik wel in ieder geval hoger kon springen dan in Valencia vijf weken terug, toen had ik 1'80. En nu uh, was ik lekker bezig en zelfs poging op 1'84 waren er twee best wel goed, maar ja, net de coördinatie miste. En ik denk toch het trainen op hoge hoogtes, dat heb ik gewoon niet kunnen doen. Dus ja, opeens uh, lat op 1.84 is dan best wel hoog. En, uh, nou ja, ik ben uiteindelijk tevreden over mijn hoogspringwedstrijd, Maar ja, die 1.84 had wel gekund. Met Kogel dan, had ook verder gekund. Maar dan verspringen, dat ging super. Ja, klopt. Verspringen gaat de laatste tijd heel goed. Uh, mijn aanloop die, uh, die klopt gewoon. Is heel stabiel. Alleen uh, het wennen was aan deze baan. Deze baan die, die veert een beetje mee en... Ja, hij is best wel snel, dus ik ben uiteindelijk een meter naar achter gegaan. En dat is best wel veel, ten opzichte van vijf weken geleden. Dus die ruimte had ik gewoon nu nodig, omdat ik ja, waarschijnlijk zo in vorm was. En deze goede baan, ja, had ik de ruimte gewoon nodig. En ja, zat ik bij de laatste sprong goed op de balk en een NPR 6,29. En dan het strijdplan voor die uh, afsluitende 800 meter. Je moest een seconde of uh, twee, denk ik, goed maken op de Oekraïnse... Die ging aanvallend van start. Ja, klopt. Ja, ik, ik wilde niet vanaf het begin al toegeven. Ik wilde de race gewoon hard maken. Ik had gedacht dat ik dat wel aankon. Maar ja, dat bleek helaas niet te zijn. En ja, Zij hebben nu achter mij aan kunnen lopen. Het had ook andersom kunnen zijn. Maar goed, ja, ik heb er alles aan gedaan. En ik had van tevoren niet kunnen bedenken dat ik nog om een medaille zou lopen. Dus ik... Uh... Ja, ik, ik kan alleen maar lachen. Dit is goed. Ramona Franse tevreden met haar vierde plaats. Verslaggever Andy Houtkamp. Uh, Andy, een prestatie waar ze terecht trots op is? Absoluut. Vierde plaats is mooi. En uh, eigenlijk ook niet verwacht. Het is jammer dat uh, de andere meerkampster Nadine Broersen op die 800 meter uh, gedisqualificeerd werd. Dat is... Ja, het, het is maar een 200 meter baantje. Je, er wordt heel veel geduwd en getrokken. Ja. Zij werd gedisqualificeerd en eindigt uiteindelijk als uh, twaalfde. En wa waarom ook... dan werd ze gedisqualificeerd? Niet? Ja, met, uh, dat, dat weet men nog niet echt goed. Uh, uh, ze zou uit de baan zijn gelopen, ze zou geduwd hebben en dat soort zaken. Uh, dat gebeurt wel vaker op de 800 meter. Kijk nee. naar uh, Robert Lathouwers, die is ook gedisqualificeerd omdat hij even... Uh, buiten zijn baan is geweest vanavond. Uh, ja, dat zijn nou eenmaal dingen die op zo'n klein baantje uh, kunnen gebeuren. Maar die vierde plaats van Ramona Frans is, is heel goed. Um, je zei het al, Lathouse is ook gedisqualificeerd. Hoe ja. is het met andere Nederlanders daar in Groteburg? Nou, ook op de 800 meter Cupers, Heel goed gedaan. Eindigde tweede in zijn heat en gaat naar de halve finale. En uh, Bakker die liep vanochtend heel goed op de 60 meter hoorde in de series. Haalde de halve finale. En bij de halve finale, dat gaat over twee series. Twee series van acht loopsters. De beste vier gaan door naar de finale. Zij werd vijfde in haar halve finale. En dat betekent dus geen finale. Maar het zure eraan is dat ze wel de zevende tijd overal liep. Dus ja, dat is dan weer even net uh, uh, een tegenvaller. ja Ze liep in de verkeerde uh, serie. Ja, eigenlijk wel. Als je het zo bekijkt, wel. Ja. Want ze liep heel goed, maar helaas. 8-0-5 was een goede tijd, maar geen finale dus voor haar. Uh, morgen Madia Gafour uh, loopt op de 400 meter. Die loopt wel de halve finale. En uh, heeft het goed gedaan vanochtend in de serie. En we hebben natuurlijk een, uh, een uitblinker. Uh, dat is uh, Fabian Florent. Uh, hij is geboren op uh, Dominica, een klein eiland in de Caribbean... Uh, heeft een uh, Curaçao's moeder, mag uitkomen voor Nederland. En hij sprong 1669 bij het hingstapspringen. En uh, dat is een uh, nieuw Nederlands record en bereikte daarmee de finale. Dat is knap, want er waren 22 deelnemers en de beste acht gaan naar de finale... en hij bereikte als vierde de finale. Dus ja. dat is heel leuk. Medaille dus ook, uh, als je op die plaatsen die finale in gaat, toch? Ja, weet je, in atletiek... Uh, of het nou Europese kampioenschappen of wereldkampioenschappen zijn. Het is zo'n grote sport. Als je een, een medaille haalt, is dat geweldig. En van tevoren gingen we uit van nou, één, misschien twee medailles. Eén voor Elko en Nicolaas, ook op de Meerkamp. Dat moet kunnen. Uh, ik durf zelfs te zeggen dat hij goud moet halen. Uh, dat is gewoon verreweg de beste Europeaan op dit moment. Maar het zou leuk zijn als er nog een medaille bij komt. En Fabian Florent kan dat uh, misschien wel gaan ja. doen. Maar let ook op Tijmen Cupers. Oké, okay. en die houdt kamp, dankjewel. Al het laatste sportnieuws. Op 11 uur, NOS langs de lijn. Nee, nee. Als een Eddie, would I lie to you? Theo Bos overleed dus gisteravond slechts 47 jaar oud aan de gevolgen van kanker. In december sprak Joep Schreuder nog uitgebreid met hem over zijn strijd tegen de ziekte. We laten nu een deel van dat gesprek opnieuw horen met een strijdbare Theo Bos. Ik kan hier nog lopen en rondwandelen. Dat uh, hadden we een jaar geleden niet gedacht met de voorspellingen die er toen waren. Dus uh, ja, ik zit nu volop in, in, in de chemo's. Dus ja, de omstandigheden kan ik alleen maar zeggen dat het redelijk gaat. De statistieken zeggen dat na een jaar is er nog 30%. Dus nou, dat betekent, we zitten nu bijna een jaar verder, hè, volgende week. En uh, dat betekent dat ik bij die 30% hoor. En uh, ja, over nog weer een jaar is er nog 10%. Dus ik moet zorgen dat ik daarbij hoor. Wel ja, een vechter, hè? ja. Je, je, je bent nooit een matje geweest. Dus in ieder geval zorgen dat het maximale eruit haalt. En ook in dit geval. Dat heb ik wel in mijn carrière altijd gedaan, hè? het maximale eruit gehaald. Er zijn 2.200 mensen bij wie al vleesklier is geconstateerd, waarvan de meeste boven de 60 zijn Theo. Jij bent 47. Nou. Dat heeft niks met geluk te maken, met heel veel pech. Nou, in dit geval wel, ja. Dus uh, ja. dat is ook zo. Ja. <coughs> ja, Ik heb er natuurlijk naar gevraagd, naar gekeken, hoe kan dat? Uh, maar het schijnt gewoon genetisch bepaald te zijn, uh, dus uh, fout in je DNA, zoals ze zeggen. Ja. 13 jaar was hij, Theo Bos, toen hij voor het een geel-zwart shirt droeg. Jeugdspeler, eerste elftalspeler, aanvoerder, jeugdtrainer daarna, assistentrainer en hoofdcoach. Hij kent de club tot in de vezels. Hij heeft het allemaal meegemaakt, de ups en downs, de Europese voetbal, de bijna-faillissementen. Weldoeners als Aalbers en Jordania. De clubman Bos zag het geel-zwart niet meer als zijn vitesse, toen. Ik moet in ieder geval zeggen dat ze heel erg hun best doen om, om, om dat wel weer te worden. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik dat wel waardeer. Je bedoelt ook de spelers, neem aan ja. Theo ja, ja, uh, ja. Nicky Hofs, of ja. zo, dat soort zaken. Ja. Ja, ja, ze proberen in ieder geval, wel in ieder geval uh, ook uh, de, de supporters en de affiniteit met de stad uh, wel groot te houden. Het is, uh, het is minder kill nu bij de club dan ik had verwacht dat het zou worden. Er komt er nog veel. Ja, hij nou, ja, probeer in ieder geval alle thuiswedstrijden mee te pikken. Ja, omdat ik daar nog heel veel mensen heb waar ik een warm gevoel bij heb. Uh, uh. En bij de club natuurlijk. Ik ben gewoon weer supporter geworden. En, ja, ik vind het leuk om, uh, om naar Vitesse te gaan. Dan zijn er veel mensen, ja. dat merk je, die het moeilijk vinden om dan te vragen hoe gaat het met je. Ja, dat klopt. Sommige ja. mensen schrikken. Ik bedoel, uh, ja, ik uh, ben 20 kilo afgevallen. Hè, ja. Dus je ziet eerst er mensen wel eens kijken van. Uh, van oh ja... Dus, uh, en, en mensen als Jordania, heb je daar ja Ja. Ja, nou, ik moet zeggen, die ben ik twee of drie keer tegengekomen. Ja.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 dan is het moeilijk. Ja. Voor mezelf niet. Nee? Nee. nee? nee, ik heb zoiets van... Uh, op het moment dat het zover is, dan, uh, ja, dan, dan is het voor mij over. En de rest gaat door. Dat is dus het verkeerde DNA? Dat is het verkeerde DNA, ja. Punt. Pech gaat. Pech gaat. Ja, gisteravond overleed Theo Bos. Dat nieuws sloeg natuurlijk in bij voetbalclub Vitesse, zijn club. En met name bij Theo Jansen, die ook bevriend was met Bos.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 Ja, wat we hier bespreken, je wil gewoon uh, even bij hem zijn. Weet je? Dat je hem even ziet en dan, dan, ja, kun je dan, over, dan praat je over, over, toch nog een beetje over het voetbal. Uh, hij was bijzonder scherp. Hè? Hij, bedoel, hij, wist, hij wist alles nog en uh, kon er overal over meepraten. Dus we hadden het waarschijnlijk gewoon over voetbal gehad of Vitesse. Uh, over dat soort dingetjes. Dat is toch vaak uh, in moeilijke tijden is dat, uh, is dat het makkelijkst om over te praten. Over, uh, over dingen die... die uh, ja, die wat minder belangrijk zijn dan, uh, dan het leven op zich. Wat is, uh, toen jij dit verschrikkelijke nieuws hoorde... wat was jouw eerste herinnering toen aan hem? Genoeg. Uh, mijn eerste herinnering was wel uh, van... Uh, dat ik, iets wat ik me heel goed kan herinneren is dat ik, uh, ik uh, geblesseerd ben geraakt... dat ik mijn been brak, uh, dat ik een jaar eruit was... En toen in een moeilijke fase zat zelf persoonlijk, het moeilijk had. En dat Theo degene was die mij er die mij doorheen trok. Die met mij ging trainen, die de zomervakantie met mij, ging, met mij mee ging trainen. Om mij weer fit te krijgen, veel met mij sprak. En dat zijn dingen die ik, die ik altijd onthou. De periode, 98, dat hij stopte als voetballer hier. Dat was ook de periode dat jij op het punt stond om door te breken. Wat kun je verder van die periode herinneren? Uh, dat we overgingen van, uh, van, van, van Monnikhuizen naar, uh, naar Gelderland volgens mij. Dat was ook een beetje in die tijd. Hè? Uh, wat ik me kan herinneren, is dat ik in het in jaar dat, dat, dat Theo nog speelde... dat ik bij het eerste kwam, dat ik uh, meetrainde. Uh, de laatste wedstrijd nog uh, op de bank zat ook. Het uh, zijn de laatste wedstrijd is dat geweest, denk ik. In de competitie zat ik op de bank. Dus uh, ja... Uh, dat zijn wel bijzondere momenten uh, die, ik, die, ik, die, ik, die ik bij me hou altijd altijd. Nou, hij heeft me wel een beetje wegwijs gemaakt uh, in, in, de, in het betaalde voetbal. Wat voor tips heeft hij jou dan bijvoorbeeld meegegeven? Adviezen in die tijd? Ja, de, vroeger, de, de tijden zijn wel veranderd uh, met vroeger en nu. Vroeger was het wel uh, uh, dat je als jonge jongen uh, uh, luisterde... opkeek naar, naar spelers van, uh, van het eerste elftal. Je uh, was heel braaf en... Uh, nou, ik was regelmatig braaf. Uh, af en toe was ik ook wel wat eigenzinnig, maar dat, dat vond hij juist wel leuk. Dus dat, dat was het vooral, dat hij heel veel met je sprak. Dat hij, dat, hij, uh, dat hij tips gaf over... Ik speelde de centrale verdediger toen ik bij het Eerste kwam. Uh, uh, vanuit de jeugd en daar gaf hij me dan tips over. Maar uh, uiteindelijk ben ik dat niet geworden. Uh, We hebben wel veel gesproken met elkaar. Hoe moet hij de geschiedenis ingaan?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 De ene Theo over de andere Theo. Theo Jansen was dat. Hij sprak over Theo Bos. Jansen in gesprek met Vlado Veljanovski. Vanavond moest Vitesse dus spelen tegen FC Utrecht. Voor de aftrap betoonde club en aanhang natuurlijk eer aan Theo Bos. U hoort het verslag van Richard van der Made. De spelers van Vitesse en FC Utrecht lopen het veld op... op een avond die in alles anders is dan normaal.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 En dan volgt in de middencirkel de minuut stilte. Ja, een indrukwekkende minuut stilte in de Gelredom Voor. Theo Bos, club icoon, Ja, en daarna werd er gewoon gevoetbald. Een belangrijke wedstrijd ook nog eens een keer. Nummer 4 tegen de nummer 6 en Vitesse, u hoorde het eerder, won met 2-0 van FC Utrecht. Jan Rolfs nu in gesprek met de keeper van Vitesse, Piet Veldhuizen. Piet, uh, hoe heb jij de wedstrijd beleefd vanavond? Ja, natuurlijk emotioneel. Uh, een van de grootheden van Vitesse valt weg. Ik denk Mr. Vitesse. En uh, ja, Ik heb hem zelf gehad als trainer.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 Ja, puur, we zeiden ook voor de wedstrijd, jongens, deze wedstrijd moeten we zeker winnen. Maar vooral voor Theo, omdat hij nogmaals heel veel voor deze club betekend heeft. En ik denk dat we hem niet blijer hadden kunnen maken met drie punten vandaag. Zorgt dat voor een extra focus ook bij jou tijdens de wedstrijd? In hoeverre is hij dan bij je? Nou, kijk, een focus, focus is er altijd natuurlijk. Maar juist als het zo'n droevige dag is, dan moet je extra focussen. En natuurlijk uh, uh, wil ik altijd uh, heel goed spelen voor het team. Maar ik wil nu gewoon, gewoon vooral goed spelen voor Theo omdat hij dat verdiend heeft als trainer zijn en als mens naar mij toe. En ik denk uh, ja, dat we dat goed gedaan hebben vandaag als team zijn. Piet Veldhuis, keeper van Vitesse. Bijzondere avond voor hem en voor zijn ploeg en voor zijn club. Maar dat was natuurlijk ook voor de tegenstander FC Utrecht. De coach Jan Wouters nu over de sfeer in de Gelderdoorn vanavond. Ja, indrukwekkend. Uh, voor de wedstrijd al uh, de hele tijd de beelden uh, van Theo uh, op, op het scherm. Uh, uh, zijn hele loopbaan komt dan voorbij.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 Paul Simon, you can call me L. We gaan schaatsen bij de Wereldbeker. In Erfurt heeft Bob de Jong de 10 kilometer op overtuigende wijze gewonnen. In een rechtstreeks duel was de Jong bijna twee seconden sneller dan Jorrit Bergsma. De twee ploegenoten zijn nu op de 10 kilometer geplaatst voor de WK-afstanden. Zijn Kramer schaatsen vandaag de 10 kilometer niet, maar zal door de KNSB als derde rijder worden aangewezen voor deelname aan dat WK. Bert Maalderinks pakt direct na de race met winnaar Bob de Jong. Nou Bob de Jong, uh, gefeliciteerd, wat een race. Ja, het zijn uh, 10 kilometers en uh, ja, dan moet je gewoon uh, zorgen dat je het eind hebt uh, voor aande. Ja, uiteindelijk uh, word ik gewoon uh, in de laatste ronde een strijd dat hij er nog bij kan komen. Ja, maar nu vertel je het uh, vrij simpel, maar het was erg spannend. Uh, heb jij het ook al spannend ervaren? Nee, nou, gecontroleerd. En uh, natuurlijk wist ik wel dat het een eind uh, erom ging, zou gaan en dat hij zou komen. Ja, dat uh, betekent nog niet dat ik hem niet kan opvangen. Weet je dat van tevoren? Weet je dat omdat je toegenoten bent? Weet je dat je per gebergwaardse stelde van Rijen kent? Want hij kwam inderdaad. Ja, dat, nou ja je, je weet uh, van je grote tegenstanders in ieder geval wel wat je, wat je er kan van verwachten. En uh, zowel in het begin als in het eind. En ja, die, uh, die ervaring neem je dan mee en uh, daarmee ga je dan rijden. Ik had ook daar een tijdje kunnen denken, want ik heb hem afgeschud, want het verschil was vrij groot. Ja, de rondetijden waren veel beter. Ik dacht eerlijk gezegd van, nou, het is eigenlijk wel klaar. Uh, die die zwakkere rondetijden van hen heb ik niet meegekregen. Alleen uh, de rondetijden waren die uh, gewoon drie, viertiende verloor per rondje dus. Ja, dan, dan weet je gewoon dat hij nog wel in de buurt is. En Je, je voelt ook gewoon wat hij, uh, wat hij erbij blijft. Uh, je voelt gewoon in je rug iemand uh, eraan hangen. En dan, uh, ja, dan weet je vanuit uh, de laatste. Uh, Laat de vier ronden, daar, daar gaat het omspannen als hij er wel of niet bij komt. En dan zie je 29-1 uh, op zijn rondebord. En uh, ja, dan weet je gewoon van, oh, nou, uh, nou gaat hij 17 in een rondje pakken. Ja, nou dan uh, nou moet ik gewoon opletten. Ja, want je zegt dat hij hing eraan. Ging niet het ontduwen. Ga je dan zelf ook harder? Ik bedoel, uh, heb je dan nog reserve? Of hoe zit dat in jouw hoofd en benen? Nou, in mijn kop. En ik weet gewoon wat ik aan het doen ben. En, uh,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 we raak wat uitgerust, mijn timing wordt wat beter en uh, ja, dan ben ik altijd uh, op mijn best en uh, nou ja, uh, de, de WK komt eraan en dan, dan weet ik gewoon van ah, daar, daar kan ik pieken. Is dit gevecht ook een voorbode voor het WK? Wordt dat zo'n soort WK ook? Ja, uh, dat hangt helemaal af ook van de loting. Het uh, kan zo gebeuren dat we niet tegen elkaar rijden of, of, of niet in de laatste rit. Uh, ja, en dan, dan nog, uh, ja, dat, dat wordt gewoon een heel andere, andere rit dan. Kijk, als je tegen elkaar rijdt, dan is het ook nog een keer... Ja, hoe pak je het op en uh, wat wil je hier bereiken? Wat, uh, wat voor tijden moet je gaan rijden? Wat is er voorgereden? En wat kan er? Nou, als je hier al 12.53 rijdt, dan uh, kan er een hoop. Ja, dat is trouwens apart, hè, want als je kijkt in de ritten voorgaat aan jullie... dan denk je van, nou, een hele snelle tijd gaat er niet in zitten. En het gebeurt dan toch, hè? Had jij daar rekening mee gehouden? Ja, de hele week zat ik wel te kijken naar de 12.55, 12.58... Van wel onder die 13 minuten. En dan uh, hoor ik vanochtend de uh, tijd uit de b groep en dan dacht ik nou, van, nou oh jee, het, uh, het valt toch tegen. Maar... Gewoon uh, je eigen rit rijden en vanaf het begin van rijden je rondetijden die je moet rijden. Om een tijd te rijden onder de 30 minuten. En dan, uh, ja, dan weet je van nou, uh, zullen wij dan wel door kunnen rijden en uh, gaan wij niet kapot. Dat is niet gebeurd. Helemaal niet gebeurd. Deze deel. Bob de Jong in een gezellige en uh, vooral luidruchtige hal daar in Erfurt. Bij de vrouwen werd er 500 meter gewonnen door de Chinese Beijing Wang. En Thijs Joonema werd knap tweede net voor de Duitse Jenny Wolf. Dan is er ook vanavond gevoetbald in de eerste divisie. Den Bos, of pardon, Dordrecht tegen Cambuur werd afgelast vanwege het overlijden van Theo Bos. Afgelopen zomer moest Bos door zijn ziekte stoppen als coach van Dordrecht. Vandaar het niet doorgaan van die wedstrijd. In de eerste divisie waren er vanavond verder nog wel zes wedstrijden. Koplopers Sparta ging eerder deze week met vijf en onderuit op eigen veld tegen Den Bos. En vanavond moesten de Rotterdammers opnemen tegen de Graafschap. En het werd 2-1 en daarmee... Doet Sparta uitstekende zaken. Want MVV verliest op eigen veld van FC Emmen. werd 1-2. Eh, MVV, dus de nummer 2 van de ranglijst. En Veendam, Volendam, werd 0-4. Jack maakte er 3. Waaronder eentje uit een strafschop. Helmond Sport, Excelsior, werd 1-1. Telstar, Goed Eagles, 1-3. FC Os Eindhoven, 1-0. De stand bovenin, dus Sparta 48 uit 23. En nu weer vier punten voorsprong op MVV. Dat dus 44 punten heeft in helmotsport Sport. Is derde met 42 punten uit 24 wedstrijden. Eén wedstrijd meer gespeeld dus dan Sparta en uh, MVV. your scarred heart keep your pain Iedereen vindt het mooi. Ik wel. Laura Jansen, queen of Elba. Uh, de spelers van de FC Twente kunnen morgen laten zien... dat het vertrek van trainer Steve McLaren niet voor niets is geweest. Onder leiding van interimcoach Alfred Scheuder... speelt Twente dan thuis tegen Ajax. Ook al een club waar het momenteel nou niet echt lekker draait. Twente won nog geen wedstrijd in 2013... Maar achterstand op nummer twee Ajax is maar drie punten. Er is in Enschede dus nog van alles mogelijk met een goede eindspurt. Verslaggever Ragnar Niemeyer was bij de persconferentie van Schreuder... die voorlopig trouwens gewoon op de bank zit zonder de juiste trainingspapieren. Hij laat doorschemeren dat McLaren van hem niet had weghoeven. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. In het voetbal uh, krijg je wel van dat soort processen. Zeg maar. Iedereen vergelijkt het met vorig jaar met PSV. Dat het toen, toen het bij Fred Rutte gebeurde. En dan, dan lijkt dat onvermijdelijk. Maar je hebt toch elke dag op het veld gestaan. Je kunt toch aanvoelen, dit is niet meer te doen. Of dit had misschien nog wel een week kunnen duren. Misschien ja. tegen Ajax winnen en dan... Voor ons, ja, dat had wel gekund, ja zeker. Was, voor ons was er eigenlijk een prima basis om verder te gaan. Dat was dat wel. Was, en dat heb je ook gezien denk ik in Heerenveen. Stief heeft het zelf aangegeven. Omdat hij dat voelde zo, dat dat de beste was voor de club. En hmm. ja, dan moet je dat respecteren. Dan zei je van de week, toen je ook even kort... met mij mijn collega's te woord stond... Eh, ik ga niet al te veel veranderen. Uh, ja, moet je juist niet heel veel veranderen? Nou ja, goed. Het zou gek zijn als we morgen elf andere spelers op het veld hadden staan. Maar elf is misschien wat veel van het goede, maar je, er is een nieuwe trainer. Die zal toch iets anders doen? Nee, natuurlijk. Dat heb ik ook aangegeven aan, aan iemand anders. Dat je in detail denkt iedereen anders over voetbal. En als je nou eindverantwoordelijke bent, wat ik nog nooit ben geweest. Maar in detail denk je anders. En dat zijn kleine dingen. En, en dat zou je... Iets anders doen. Maar ja, in grote lijnen ga je niet veel veranderen. Was er een uh, disciplinair probleem ook bij Twente? Ik bedoel, de Seipelen wel eens wat van die verhalen naar buiten. Spelers die paarden kopen voor 30.000 euro. Spelers die zich in hun appartement misdragen. Uh, was het ook nodig om de disciplines aan te halen bij de ploeg? Nee, dat denk ik niet. Maar over dat soort dingen denk ik niet dat het, uh, dat het echt verstandig is om hier nu over door te praten. Ik denk dat we zitten op een persconferentie voor Ajax. En daar wou ik het graag bij houden. Ja, laat me dan nog één vraag stellen over dit trainersverhaal. Bert van Marwijk, Gert-Jan Verbeek, Fred Rutte, Fouke Boy. Iedereen die noemt zichzelf kandidaat of is geïnteresseerd in die functie. Ja, maar goed, dat is allemaal heel speculatief. Ik bedoel, iedereen weet dat ik met Van Marwijk een goede band heb. Maar ja, ik denk dat bijna iedere trainer in Nederland trainer wil worden van SC Twente. Je hebt gesproken volgens mij met Van Marwijk. Uh, ja, Dat klopt het maar. niet. Nee, dat is geen gesprek geweest? Nee. Ook niet met Jan van Beek. Ik zou niet weten waar ik de tijd vandaan had moeten halen. <laughs> Als je nou je papieren had gehad, was jij dan de, de, de, de droomkandidaat dit de Twente? Dat moet je niet mij vragen. Nee, maar je wil dat nog steeds wel, hè, denk ik. Ja, natuurlijk. Je, je zit niet voor niks op de cursus. En ik ben niet voor niks fanatiek. En, ik nee. hou niet voor niks van het voetbal. Uiteindelijk wil ik hoofdcoach worden, dat is duidelijk. Wat is jouw zeggenschap dan over mijn opvolger? Mag je erover meepraten of zo? Want je zal wel iemand moeten hebben die jou ook de ruimte geeft, zoals McLaren in het verleden natuurlijk, om, om je eigen gang te gaan. Ja, maar dat probeer je ook op jouw manier te doen, ja. Ja, maar is het dan belangrijk dat er wel een trainer is die, uh, die jou ook die ruimte geeft? Dat niet iedereen zomaar jou erbij krijgt? Dat jij wel denkt, van, nou, ook je moet wel bij Van Marwijk of bij die weten van... Joh, ja, maar goed, ik, ik mag daar wat. Volgend jaar is het weer een hele andere situatie binnen FC Twente. En als de, de club vindt dat ze mij om mijn mening moeten vragen... dan doen ze dat en dan zal ik mijn antwoord geven. Gaat er trouwens nog iets komen aan een, een tijdelijke trainer? Want ja, de mensen hebben de papieren niet. Uh, ja, daar kun je niet omheen. Uh, nee. Hoe zie je dat voor je de komende weken? Wat, wat wil het Twente daarmee? Ik weet niet wat Twente daarmee doet. De komende weken zie ik voor me dat ik voor de groep sta. En dat ik probeer zo goed mogelijk mijn best te doen. Ja, en komt Kees Lok daar dan nog bij bijvoorbeeld met zijn diploma? Of? Ik weet het niet. Echt nee. niet. Ja, wat verwacht je van Ajax? Ja, goed. Ik, we hebben Ajax natuurlijk goed, goed, goed in kaart, denk ik. En ik vind Ajax gewoon in Nederland de makkelijkst voetbal de ploeg. En zij spelen gewoon het makkelijkst voetbal van achteruit. Ze zetten heel goed druk. Ook op dit moment? Ja, op de, ook op dit moment. Ik heb ze zelfs, uh, uh, wat ze zeggen in Nederland, het B-team gezien. Uh, tegen AZ. En dan spelen ze ontzettend makkelijk. Ze komen heel makkelijk op de helft van de tegenstander. creëren toch behoorlijk wat, wat kansen. En ze hebben gewoon wat, uh, zijn wat ongelukkig in de afwerking. Dat is het enige wat ze, wat ze niet goed doen. En daardoor verloor Ajax in eigen huis met 3-0 van uh, AZ. Dat wel. Uh, afgelopen woensdag was dat. Het draait niet zo best in de arena. En uh, Ajax speelde dus een finale plaats in het bekertournoi. Rob Fleur ging naar de persconferentie van coach Frank de Boer. In een weektijd heb je twee van de drie mogelijke prijzen verspeeld. Wat doet dat met jou als trainer? Ja, dat, uh, dat doet je natuurlijk wat. Omdat je twee keer vind ik dat je onnodig uh, eruit bent geknikkerd. Te beginnen met uh, de Serboekenwerijs, de wedstrijd. Dat je een 2-0 voorsprong uh, onnodig uh, uit handen geeft en uiteindelijk met penalties uh, met lege handen komt te zitten. En, en hetzelfde eigenlijk geldt met uh, de bekerwedstrijd. Uh, tuurlijk uh, hebben we misschien niet met het sterkste elftal gespeeld. Maar daarnaast denk ik dat we 75 minuten gedomineerd hebben en onze kansen hebben gecreëerd. En uh, dat is misschien het euvel van de laatste tijd dat we de kansen moeten afmaken. En ik ben ervan overtuigd en de groep is daarvan overtuigd uh, dat het qua spel heel goed is. Alleen uh, we zullen ons moeten belonen en uh, laten we hopen dat het dat uh, morgen gaat beginnen. Er wordt jou verweten dat je de beker niet serieus hebt genomen. Doet je dat pijn? Nou, dat doet niet zo pijn hoor. Maar kijk eens, ik weet gewoon... Uh, mijn technische stap weet wat we, waar we mee bezig zijn. En kijk eens, uh, het was één plek van de finale. Nou, dan willen, doen we er alles aan om dat uh, te bewerkstelligen... om in de finale te komen. En laat dat duidelijk zijn. Alleen, uh, testen hebben uitgewezen. Daarnaast uh, ook met de... Desbetreffende des spelers gesproken en de medische staf. Uh, was het niet verstandig om bepaalde jongens uh, op te stellen. Nou ja, uh, die keuze hebben we genomen. We hebben gewogen uh, of het uh, wel kon of niet. En uh, uiteindelijk zijn we tot die beslissing gekomen. En uiteindelijk uh, had ik er geen spijt van. Want, uh, ik moet zeggen, ik zat heel rustig op de bank. Uh, gezien uh, hoe we domineren en uh, misschien niet de, de wereldkans hadden gecreëerd. Maar... Om dan maar een kruiftermer in te gooien. Volgens mij uh, zag ik hem al ergens voorbij flitsen. Ja, als je wilt scoren, moet je wel tussen de palen mikken. Wat voor gevoel ga je naar een Enschede toe? Ja, gewoon met het uh, gevoel dat we in een belangrijke fase zitten. En dat we nu tien finales hebben. En dat we te beginnen met uh, FC Twente. En ik heb uh, vol vertrouwen in. Omdat qua veldspel zit het goed. En, uh, dus ik denk... Uh, dat we ook Twente uh, kunnen domineren. Alleen Twente zit ook in hetzelfde vaarwater op dit moment. De resultaten zijn minder. Ze dus zullen ook nu wat uh, moeten laten zien. Oké, okay, de trainer is weg. Dus ja, je weet niet hoe ze op da dat moment uh, gaan uh, reageren erop. Uh, wij moeten gewoon ons eigen spel spelen. En de kansen benutten. Bij wie is de spanning het grootste, denk je? Bij Ajzen is er altijd spanning. Wij moeten altijd winnen. We moeten altijd kampioen worden. Dus dat is een gezonde spanning. En misschien is het bij SC20 een iets andere spanning op dit moment. Tonight, I'm gonna have Leaping through the sky stap in nou, Queen. Borussia Mönchengladbach geeft in de Bundesliga uit... met 1-0 gewonnen van Eintracht Frankfurt. Het was een mooie avond, vooral voor Spits Luc de Jong. Hij zorgde voor de beslissing. En die viel al halverwege de eerste helft. Klabbach staat nu gedeeld zesde... maar heeft dus één wedstrijd meer gespeeld dan zijn concurrenten. En in de Italiaanse competitie, de Serie A... speelde de nummer 2 Napoli tegen de koploper Juventus. Het werd 1-1 en dus blijft alles daarbovenin in de Serie A aankomen. Op, dus uh, gelijk. Het werd gespeeld in Napels overigens. In de 1e division won't Getafe met 2-0 van Real Saragossa. Morgenmiddag 4 uur speelt de koploper Barcelona uit bij Real Madrid. Laat de heren voetballers het goed in de oren knopen. Respect, RS, R-E-S, P-E-C-T, Aretha, Franklin. Morgen, dat is moeilijk. Morgenmiddag melden we ons weer. Half vijf, het Sportforum op Radio 1. Met Tom Boot, Eddie van der Leij, AD, Watcher en Toon Gerbrands. En zometeen na het journaal van 11 uur. Met het oog op morgen vandaag gepresenteerd door Thijs van der Brink. wens wens nog een hele fijne avond. En alvast een heel mooi weekend. Dag. And name it